Middernacht, het begin van zaterdag 17 december. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Kredietbeoordelaar Moody's verlaagt de kredietwaardigheid van België met twee stappen. Als reden noemt de kredietbeoordelaar onder meer de verslechterende voorwaarden van de Eurolanden om te lenen. De afwaardering kan ertoe leiden dat België een nog hogere rente moet betalen op staatsleningen. Een andere kredietbeoordelaar, Fitch, kwam de afgelopen dag met een waarschuwing voor België. Ook Spanje, Slovenië, Italië, Ierland en Cyprus lopen volgens het bureau het risico dat ze worden afgewaardeerd. De kredietwaardigheid van België werd eind november al verlaagd door het bureau Standard Poor's. Die beoordelaar kwam vorige week met een waarschuwing voor de verlaging van de kredietwaardigheid van alle 27 EU-landen. Bij Nederlandse koeien en schapen is een nieuw virus ontdekt, het Schmallenberg-virus. Sinds begin deze maand zijn er in Nederland op 20 schapenbedrijven misvormde lammeren geboren die het virus blijken te hebben. Het RIVM gaat er voorlopig vanuit dat het risico voor de volksgezondheid klein is. Voor een Amerikaanse rechtbank is voor het eerst de militair verschenen die geheime documenten doorspeelde aan Wikileaks. De documenten gingen vooral over de oorlog in Irak. De rechter moet bepalen of er genoeg bewijs is voor een proces tegen de 23-jarige militair Bradley Manning. Hij kan voor het lekken van staatsgeheimen 52 jaar cel krijgen. In Tunesië worden de paleizen van de verdreven president Ben Ali verkocht. De nieuwe Tunesische president Marzouki wil met de opbrengst nieuwe banen scheppen. Vandaag werd Marzouki beëdigd. In Tunesië is ruim 18 procent van de beroepsbevolking werkloos. De Voetbalbond van Cameroen heeft zijn aanvoerder en sterspeler Eto'o... voor 15 wedstrijden geschorst. Volgens de bond spoorde hij vorige maand zijn teamgenoten aan tot een staking. Een wedstrijd tegen Algerije ging toen niet door. De voetballers weigerden te spelen omdat ze nog geld te goed zouden hebben. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot rond het vriespunt in het binnenland... en tot 5 graden aan de Zeeuwse kust. Morgen wisselvallig met geregeld winterse buien. Het wordt dan een graad of vijf. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. De N226 tussen Leersem en Amersfoort is in beide richtingen afgesloten... tussen Maarsbergen en Woudenberg. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Strupsteen. Goedenacht, Morgennacht, of eigenlijk is het morgenavond, uh, is het in Schoonhoven de nacht van het zilver. U kunt dan in de donkere uurtjes genieten van de glans en de glinstering van het zilver. U krijgt een kijkje achter de schermen van het smeden van kunstvoorwerpen en sieraden. En u kunt ook de kunstenaars, de zilverkunstenaars, zelf ontmoeten. Schoonhoven, het mooie vestingstadje aan de lek, is één van de... Of nee, nee, niet één van de... Is, is de zilverstad van Nederland. En ook mijn gast komt daar vandaan. Als het goed is, horen wij het trouwens nu op de achtergrond. Geluiden van de zilversmid, Maar ik hoor nu eigenlijk vooral muziek. Ik weet niet of er nog wat doorheen komt. Nou ja, we laten hem even lopen. Het komt vanzelf. Jan van de Ouhuis, Goedemorgen. Goedemorgen, kun je ook zeggen. 35 jaar al Zilversmit. één van de belangrijkste zilverkunstenaars ter wereld. En die is dus de gast in Casa Luna. Um, hebben we al wat zilvergeluiden gehoord? Of is dit nog... Uh... Nee, ik, ik, ik hoor heel zacht een muziek van Evelyn Glennie. Percussionist... Zo doof als ze is, prachtig percussionist, speelster. Maar hier zit er toch zilvergeluid in? Nee, dat oh. moet vast een ander. Eh, oh, dat is een ander, het schierde... zijn. Maar mooi is het wel, hè? Het is een ja, precies. Maar we gaan even kijken of we de zilver. Ja, deze. Dit is het. Ja, deze. Dat is een zilver. zilvergeluid. Boeboem, dat is een pers. Dat is een frictiepers. Het is frictie. Oh. Dat is, een, dat is een hamer. Oh. Ding, ding, ding. Maar is dit dan echt zilver? Kan dit alleen maar zilver zijn? Nee hoor, maar het is natuurlijk een beetje een grap... om toch de zilvers met zijn geluiden in de muziek op te nemen. En dat is hier gebeurd. Mooi, nou ja, over zilver gaan wij het uitgebreid hebben vannacht. Uh, de Nacht van het Zilver dus, morgen in Schoonhoven. Wat doet u dan eigenlijk? Nou, eh... Uh... Wij zijn als Goud en Zilversmede in Schoonhoven gastheer en gastvrouw... om alle mensen die naar Schoonhoven komen eh, te verwelkomen. Dat is eigenlijk wat we morgen, morgen uh, nacht gaan doen. En, en dan uh, verwelkomt u ze uh, op, op wat voor manier? Um, uh, dat zal heel verschillend zijn. De een zal een uh, warm wijntje uh, schenken. De ander een kopje koffie. En weer ander een paar koekjes of ja. wat anders. In ieder geval heeft iedereen wel iets bedacht om de mensen op een leuke manier te ontvangen. En, en ondertussen kunnen ze dan natuurlijk kunstvoorwerpen zien. Sieraden misschien ook wel. Maar ook mensen aan het werk, hè? Ja. Ja, er zijn, er zijn een paar mensen aan het werk. Of in ieder geval, je, je stapt het atelier binnen... en dan zie je de omgeving waar de zilversmid uh, bezig is. Ja. Um, en er is bijvoorbeeld één zilversmid die uh, manden maakt. En uh, als je daar binnenstapt, dan denk je echt, ik ben een eeuw. Ik heb een stap een eeuw terug gedaan. Zilveren manden? Zilveren manden, ja. ja, ja. Dus en die waren er vroeger veel? Die waren er heel, die waren er heel veel, die werden heel veel gemaakt. En deze meneer die doet dat en is daar echt in gespecialiseerd. Um, en ja, de omgeving waar die dat doet is op zichzelf zo schilderachtig... dat wil je niet missen. Ja, ja. En dan kom je in een ander atelier wat hypermodern is ingericht... Uh, dan kan je het gevoel hebben dat je, dat je bij, het, bij een tandarts terecht bent gekomen. En uh, zo ja, verschillend kan het zijn. Dat zou je volgens niet hebben. Nee, maar dat geeft niet. Je hebt een mooie tandartspraktijk uh, ja. en minder mooie. En u zelf doet morgennacht of morgenavond? Nou, avond? wij hebben een eigen galerie. Dat uh, als daar het, het, het uitvloeisel is van mijn eigen atelier. Ja. En uh, dat is op zichzelf een ervaring. Vanwege het feit dat het, uh, de galerie is uh, ge, ja, geïncorporeerd in ons huis. Dus het is het huis waar wij wonen en de hal van het huis is de galerie, is de expositieruimte. En het is een modern eh, huis wat eh, heel, hele mooie aspecten heeft eh, aan de rand van het oude stadje. en Dus dat is op zichzelf een, een, een, een, ja, voor kunstminnende mensen een interessante belevenis. Ja. En zo is er op elke locatie iets eh, leuks te beleven. Ja, Studio 925 is dat. Hè? dat is, ja. Ja, en daar loopt ja. u dan zelf ook rond? Of? Ja, ja, zeker. Ja, ja. zeker. Ja. Met een kopje koffie? Ja, ja dat zal nog een verrassing zijn, geloof ik. Ja. Het, het wordt nu voor de vierde keer gehouden. Ja. De Nacht van het Zilver. Komen daar veel mensen op af? Ja, in toenemende mate. En uh, in zekere zin willen we het ook uh, een beetje besloten houden. Uh, vanwege het feit dat... Uh, de, de locaties waar mensen binnenstappen... zijn toch altijd klein zijn. Ja. Dus je kunt echt geen hordes mensen uh, zomaar binnenlaten. Uh, maar de dingen gaan zoals ze, ze gaan. En het is natuurlijk zo leuk van zo'n nacht... dat selecteert zich ook een beetje uit. Uh, niet iedereen neemt de stap om naar Schoonhoven te komen. Uh, kinderen blijven vaak ook thuis. Uh, dus je hebt al een selectie van mensen die komen. Ja. Uh, we hebben net een beurs gehad op de Pan in Amsterdam... Uh, en de mensen die daar kennis hebben genomen van de Nacht van het Zilver... die eh, daar op de beurs, in ieder geval het Zilver, hebben kunnen bewonderen... die eh, hebben er misschien zin in om vervolgens een bezoek aan Schoonhoven ja. te brengen. En Wa dat te eerst te bezoeken. En, en waarom zijn jullie daar in Schoonhoven mee begonnen vier jaar geleden? Ja, we zijn allemaal een beetje ondernemers en we zijn avonturiers... En uh, in Schoonhoven uh, als zilverstad vinden we het leuk om iets te doen... wat alles met ons beroep te maken heeft. Dus uh, er is één iemand die de stoute schoen, stoene, schoenen heeft aangetrokken... om de Nacht van het Zilver te organiseren. Ja. En dat is Dick van een lage maat. En die uh, heeft kans gezien om dat ook nog eens een keer flink op te tuigen. Zodat het ook echt goed georganiseerd is met gidsen die de mensen... Uh, met fakkels oh, meenemen mooi. langs de route van alle ateliers. En al die, die, al die aspecten weet hij te, heeft hij weten te organiseren. Ja, leuk. Is zilver in eigenlijk? Is het populair? Nou, ik weet het niet precies. Je zou eigenlijk uh, moeten stellen dat uh, zilver vroeger populair was als uh, materiaal voor uh, luxe gebruiksvoorwerpen. En je Zoals? Een, een schaal, een theepot, een koffiepot, een. Uh, mand, noem maar op, kandelaars. Um, en ik zou willen betogen dat zilver eigenlijk uit is. Uh, zilver is zo onpraktisch in het gebruik... dat je zou moeten stellen dat, uh, uh, dat het niet meer van deze tijd is. Bovendien zijn er allerlei andere materialen gekomen... zoals plastics, kunststoffen, prachtige, uh, roestvrijstalen... waarmee uh, theepotten, koffiepotten allemaal gemaakt worden... Um, dus daar hoeven, hebben we geen zilver meer voor nodig. Maar het is natuurlijk sowieso een prachtig materiaal... om als het ware de beweging te maken van het gebruiksvoorwerp... naar objecten die... Ja, het oogstreden als kunstobject. Ja. En dan wordt het weer interessant. Ja, mooi. Dus als gebruiksvoorwerp kun je er niet zoveel meer mee. En dan ga je er vanzelf bijna uh, kunst van maken. Hè? Ja. Als je er toch nog wat mee Dat wilt. Dat klopt. Uh, Jan van Nouhuis, vannacht de gast in Kazerluna. Ik verwijs u even naar onze site. Want er is ook een filmpje te zien op die site. Gemaakt uh, door Els Peek. En daar uh, zijn ook kunstvoorwerpen van Jan van Nauhuis te zien. Als u naar onze site gaat, kazaluna.ncrv.nl, uh, kunt u dat filmpje bekijken. Daar is ook een link naar de site van Jan van Nauhuis zelf. Uh, en dan is er nog veel meer te zien. Hier in, in de studio, hier in Kazaluna, staan ook twee voorwerpen. Daar gaan we straks nog eens even zitten. want ik wil het graag aanraken. En even van dichtbij bekijken. Zijn, zijn uh, vrij groot ook, de, de voorwerpen. Maar die haal ik er straks bij. Um, ja, nou ja, die site hebben we dus en uh, uh, wij praten tot kwart voor één met z'n tweeën. En uh, ik wil u nu graag het antwoordapparaat laten horen... dat gisteren is ingesproken door Frank Dumois. Er is één nieuw bericht. Klaas, goedendacht. Frank hier. De gast is Jan van Nauwhuis, een zilversmid. Nauw een zilversmid is een uh, bijzonder beroep. Een mooie combinatie van kunstenaarschap en van ambachtelijkheid. Je moet er precieze vingertjes voor hebben. Ten Waar ik nou benieuwd naar ben, Klaas, is... wat is het meest bijzondere stukje zilver dat jouw gast ooit in handen heeft gehad? Ik ben heel benieuwd. Mooi gesprek. Dag. Ja. Weet u dat meteen? Ja. Ja, daar moet ik toch wel over nadenken... want er zijn verschillende bijzondere stukken die ik in handen heb gehad. Misschien is het wel leuk om iets te zeggen over een, een groot zilveren schip dat ik in handen heb gehad, ter, rest, ter restauratie. En dat schip dat is ongeveer zo'n 75 centimeter lang en 75 centimeter hoog. En dat, is, dat stelt voor de zeven provinciën. Uh -huh. En dat schip dat is bij mij terechtgekomen voor restauratie. En toen is het hele verhaal uh, gekomen uh, van dat schip. Welke reis die had gemaakt. Want dat schip had, was namelijk gemaakt in uh, 19 Vier, mm -hmm. Door een zekere Albert Schorrel in Haarlem. En dat schip dat is op een of andere manier... Eh, door de Nederlandse regering eh, als een soort geschenk... of misschien moet het wel een steekpenning genoemd worden. Ik weet het niet precies, maar in ieder geval een heel kostbaar geschenk... gegeven aan de minister van de Economische Zaken van Argentinië. Aha. En eh, de jaren gaan door. Eh, de man komt te overlijden. De vrouw... Eh, die heeft wat geld nodig... en komt met dat schip bij uh, uh, de Nederlandse ambassade in Argentinië... Met, het, met de vraag, zou u dit schip van mij willen terugkopen? Hmm. En dat is gebeurd. En zo is het schip op de zolder van Buitenlandse Zaken gekomen... hier in Nederland. En op een gegeven ogenblik uh, werd dat schip weer van zolder gehaald... met het idee van, goh, dat geven we aan de shah want die viert zijn 25 van, jaar... Van Iran. Ja, van, van Iran. En eh, dat moest dan een beetje opgeknapt worden. En de Schaap in Den Haag die had dat eh, zo'n beetje eh, gedaan. En toen kwam minister Luns dat schip halen. En toen zei hij, mijn hemel, dit schip is veel te mooi. Dat geven we niet aan de jaar. Ben jij gek, hoor. We, heeft u niet een grote... leuk kettinkje. Ja, in ieder geval een sigaredoos. Oh, oh, dus boy. een zilver sigaredoos is naar de Sja gegaan en het zilveren schip is bij deze juweliër blijven staan. Oh? En toen op een gegeven ogenblik was de Chef Protocol van Buitenlandse Zaken... op het idee gekomen om een geschenk te doen aan de Carnegie Stichting... Van, uh, van het Vredespaleis, dat 75 jaar bestond. En toen is het besluit genomen om dit schip helemaal van top tot teen te restaureren... Um, en dat heb ik gedaan. In samenwerking overigens met deze chef voor de, de zaken vanwege het feit dat hij alles wist van 17e eeuwse schepen. Ah, okay. En zodoende is dat schip dus helemaal gerestaureerd. Hoe lang en, ben je daarmee bezig? Dan? Daar zijn we weken mee bezig geweest. Uh, echt heel erg intensief hebben we eraan gewerkt. Maar dat schip dat staat nu ja, als, te blazen als het ware... in een prachtige vitrine in de hal van het Vredespaleis. Dus dit 17e eeuwse oorlogsschip staat in het vredesplein. Ja, maar dat is begin 20e eeuw gemaakt. Ja. ja. En door, door u gerestaureerd. Dat lijkt me heel bijzonder. Ja. Dat vond ik ook Want Waarom noemt u dat stuk dan als het meest bijzonder? Nou, ik vind het, het verhaal zo leuk. Ja. Dat is ergens zo bijzonder. Kijk, um, ik heb ook wel eens een stuk in handen gehad... van, um, van de beroemde zilversmede van Vianen. Utrechtse zilversmede, Adam van Vianen. Um, en die nou, heb hoe heet die? ik... Adam van Vianen. Ja. En uh, ja, die stukken heb ik in handen gehad om ze te onderzoeken. Om te achterhalen uh, wat zo bijzonder is aan deze stukken, vanwege het feit dat die kunsthistorici vaak gezegd hebben: het is er wel, maar het kan niet. Uh, in samenspraak met een, met een zilver. Want het zat zo ingenieus dan... in elkaar ja, dat je ja, niet, niet ja. kunt bedenken hoe ze dat precies gedaan hebben. Ja, dat heeft te maken met het feit dat de Van Vianes, uh, zoals eigenlijk elke 17e eeuwse zilversmid uit één stuk uh, bijzondere stukken konden smeden. Maar de Van Vianis, die hebben als het ware het zilver uit de bocht laten vliegen. Op dusdanige manier dat een gewone doorsnee zilversmid zich achter de oren krapt. En zegt, ja, hoe heeft mijn collega dat eigenlijk voor elkaar gekregen? Dat zijn we verleerd. Ja, ja, ja. En dat onderzoek en het in handen hebben van die stukken. Ja, dat is, dat, is wat, dat is bijzonder. Ja, ik ga eens even wat stukken in de handen pakken. Overigens, de, de stukken die hier in de studio staan, die staan ook op, op Facebook. Op de Facebook-site van KS En ze zijn ook nog getwitterd. Door Michiel. Dus ik pak ze er even bij. Dan moet ik wat harder gaan schreeuwen. Want dan word ik even naar het andere eind. Want ik mag het, hè? Ik, denk, ja, zeker. ik heb het gevraagd van tevoren. Maar ik neem ze even allebei mee naar de tafel. Het ene is, uh, dat bestaat voor de helft. Ik ga weer even de microfoon erbij. Zat die goed zitten? Ja, dat is Voor de helft bestaat dat uit uh, hout. Ebbehout is dat, hè? Ja. Prachtig. Het, het, is een, het is een cirkel. Het is een grote, ronde Hoe hoog is dit? 40 centimeter? Ik. 50? denk dat het 50 is. Ja, ja, ja doorsnee. Ja. En, en, en dat. Uh, ja, het is, het is ebbenhout. Boven. Staat hij goed eigenlijk? Maakt niet uit. Hij oh, maakt niet uit hoe je staat. Nee, het maakt niet uit. Dus nu heb ik. De, de zilveren kant is de onderkant. Dus de ene helft is inderdaad zilver, de andere helft is ebbenhout. Dat ebbenhout is met blokjes aan elkaar gemaakt. En dat. Het is ook wel grappig, het voelt al bij heel anders. En het zilver, wat heeft u daarmee gedaan? Want er nou, allemaal... eigenlijk, zowel het zilver als het. Hout heeft een textuur gekregen. Eh, waarvan de lijntjes allemaal naar het centrum wezen. Wacht even. Oh ja. Zie je? Ja. Want u heeft met, met dat zilver een beetje het hout willen namaken, de nerven. Van... Nou, nou, eigenlijk is het hout ook op die manier eh, getext, eh, de textuur voorzien. Ja, ja, ja. En dat loopt helemaal door. En het is eigenlijk. Eh, het geeft een wat, wat, wat, wat sprankelend geheel aan het zilver. En een ja, toch oergevoel aan het hout. En het hele object, dat heb ik gemaakt in het kader van uh, ja, het, eigenlijk rond het idee leven en dood. En het zilver moet dan voorstellen de sprankeling van het leven. En het hout moet voorstellen, het is ebbenhout tenslotte, zwart hout. Dat moet voorstellen de dood. Ja. En de paradox is dat het hout het levende materiaal is en het zilver. Wij zitten wordt, door de ja. cirkel naar elkaar te kijken. <laughs> door, door het leven en de dood kijken wij naar elkaar. En ik zit de hele tijd te voelen. ziet je dat? Ja. Dus onbewust zit ik dat de hele tijd overheen te wrijven. Dat noemen wij de vijfde dimensie. Ja, het voelen. Het voelen. Ja, het voelt lekker. En het, het poetsen is... is het vierde dimensie. Poetsen. <laughs> maar dit is... Uh, ik vind het heel mooi. Maar dit, als je dit hebt, dan zet je het ergens neer in je huis. Of hang je het op? Wat, wat, wat? Je kunt het ophangen, maar je kunt het ook neerzetten... Ik zou het neerzetten, geloof ik. Ja. Kun je het ook makkelijker oppakken. Ja, dit is echt mooi. Ik denk oh. dat ik het even toch wegzet weer. Hoe vindt u het zelf? Nou, het, hebben, het is heel leuk als mensen het zien en erop reageren. En uh, onlangs was er iemand die was er helemaal weg van. En dat betekende iets voor die persoon. En ik denk dat dat ook een belangrijk aspect is. Dat de dingen die je maakt... Uh, niet alleen maar uh, dat mensen hoera roepen van... oh, het is zilver en het is mooi, want dat is onzin. Men vindt de vorm of de expressie, dat spreekt mensen aan. Ja. En dan betekent het ook iets voor mensen. Zou u het wegdoen? Doet u het weg? Of, uh... Ja, kijk, ik, het, dus het ik, ik, ik moet natuurlijk toch bestaan. Ja. En uh, we hebben het voorrecht dat uh, bijzondere mensen uh, steeds weer uh, iets kopen... En, um, maar zijn dat bijzondere mensen omdat ze iets kopen? of cent, Nou, het is? leuke is, ik zeg dat zo... maar het is heel leuk dat uh, we hele, hele fijne uh, mensen ontmoeten... die ons werk hebben gekocht. En mag ik even een hele platte vraag stellen? Ja. Kost dat? Uh, 8.000 euro. 8.000 euro. En hoe komt zo'n bedrag dan tot zon? Ja, dat is toch ook een beetje zoeken naar het referentiekader van wat een kunstobject mag kosten. Um, dat is ook een, een, een leerschool waar je, waar je doorheen ja. gaat. Je kunt niet alleen maar naar materiaal en werk kijken. Um, je moet ook kijken naar uh, het object. En dan kom je tot een prijs. Het is heel mooi. En, en, en staat het voor uzelf ook echt voor leven en dood? Ja hoor. Is het, is het ja, ik zin... moet, toen ik het heb gemaakt heb ik erg aan mijn vader gedacht. Mijn vader is dood. Ja. Maar ik heb uh, zulke... Uh, dierbare herinnering aan mijn vader. Voor mij leeft mijn vader nog. Dus in feite is er dus die omkering. Hij is dood, maar hij leeft nog. Ja. En je komt wel eens mensen tegen die... leven, maar eigenlijk dood zijn. Ja, Geestelijk dood zijn. Dat he? zijn niet de beste ontmoetingen. Nee, dat zijn geen prettige ontmoetingen. Ja. Wanneer dat heeft het... u die voor het laatst gehad? Nou... We hebben iemand in onze stand gehad op de pan en die wees drie, nee, vier dingen aan. Die zei: dat wil ik hebben, dat wil ik hebben, dat wil ik hebben en dat wil ik hebben. En mijn man, mijn, mijn man rekent wel af. En toen dacht ik: deze mevrouw heeft er niks van begrepen. En kreeg ze ook niet mee? Nou, we hebben tot een. We hebben het. Ja, uiteindelijk is het gegaan, maar met, met eigenlijk een gevoel van: dit, dit klopt niet. Want is, maakt dat uit? Ik heb. Dat is een beetje een raar verhaal misschien. Ik heb net twee kavia's gekocht. En toen zei die mevrouw, voor mij is het belangrijk... dat die kavia's in een goed gezin komen. Juist, juist. Ik was uh, verreerd dat ze mij goed genoeg vond. Maar dat geldt voor u dus ook? Ja, ja. En eigenlijk is het zo dat waarde... is volkomen arbitrair. Ja. Wij, wij, wij lopen ook in onze maatschappij... helemaal vast omdat we alles... op het gebied van geld en waarde uitdrukken. En wij moeten waarschijnlijk... veel meer gaan kijken naar betekenis. Uh, dus, dus wat deze mevrouw dus deed had geen enkele betekenis voor haar, met andere woorden. Hoe weet u dat dan? Nou, dat, dat, dat kon je als het ware aflezen... Die in de wijze hierop, waarop ze erop op, op reageerde. Om het hebben? Ja, ja. ja. En, en, maar dan baalt u dus dat zei het heeft. Ja, dat vond ik niet leuk. Dat vond ik een hele kunt, schokkende ervaring. Maar u kunt toch zeggen nee, krijgt het niet? Het is heel merkwaardig dat je staat op zo'n beurs om te verkopen. Ja. En eh, je, wordt er over, je wordt overvallen. En ik denk achteraf... Had ik misschien kunnen zeggen: dat wil ik niet. Maar er lopen allerlei mensen in je stand rond. Ja. Dus je wil geen affaire. Dus je handelt de dingen af. En mist u die voorwerpen dan meer dan anderen? Um, nou, het, het, het, het komische is dat er zijn een aantal dingen aangewezen waar ik iets minder vrede <laughs> over was. Dus <laughs> dat was heel mee. Ondertussen is dit. Ik, weet, ik zit allemaal vingers te maken op. op ja, dit maar ik aller... schrijf met een uh, uw naam er wel bij. Ja, <laughs> dat heb ik gedaan, ja. <laughs> uh, maar ik zit dus dat hele ding. Dat, dat, de, de, hele, de hele tijd dat andere kunstwerk vasthouden. Dat voelt ook lekker. Het voelt heel anders, veel gladder. Ja. Um, is, het, is dat erg dat ik dat deed? Nee. Oh, gelukkig. Um, want dit is. Amadeus. Ja, ik noem het Amadeus. Het is heel gek, hoor. Maar dan is het toch Amadeus. Ja, het nou gemaakt. ja, dat gekke is dat... Ik, ik, ik, ik heb nooit de bedoeling gehad om Amadeus eh, af te beelden. Dat is niet mijn werk. Ik ben bezig met een vorm. En eh, we vinden het wel heel leuk dat we de stukken een naam geven. Ja. En in dit geval eh, was ik bezig met het ontwikkelen van een vorm. Een object, een, een gestalte. En toen het eh, uiteindelijk in driedimensionale zin tevoorschijn kwam... toen zag ik die bips. ik zag die voorkant en de benen. En ik zag eigenlijk Amadeus ladderzat thuiskomen... Uh, glibberend over de sneeuw, uh, met zijn hoed helemaal scheef. Dus ik heb hem Amadeus genoemd. Ja. Het, is het, maar was, het, het is maar uh, zelden dat ik iets maak waarbij de naam uh, de eerst komt. Ja, ja, ja, het is er meestal er dat ik iets maak en dat we dan een associatie zoeken naar wat we voor ons zien. Ja. Die ronding van die bibs, uh, dat voelt allemaal wel goed zeg. Maar ja, het is niet de bedoeling dat je dat koopt... en dat de hele dag overheen gaat wrijven waarschijnlijk. Gaat het dan van uh, kleur en zo, of niet van kleur... maar wordt het dan doffer als je dat te vaak doet? Ja, je vet blijft op het zilver steken. Ja, dat steken. zie ik nu. Ja. Ja. Dat bij, dat ja. Ik zat er niet bij na te denken. Maar hm. mooi, als u moet kiezen, wat is dan meer dierbaar? Dat, de nou, het is eigenlijk het? allebei. Het is echt allebei. Dat heeft een soort, de, de ring heeft een soort verstilde... B bewondering. En dit is ja, een veel vrolijker bewondering die je, ja. die je ervaart. Voor mij is de ring. Ja. Die maakt meer die wonderen, indruk op. Maar. Ja. Maar, dit, maar dit is ook mooi. Ik zet het er even weg. Want... Ja. Voor je het weet, zitten er niet alleen mijn vingers op, maar heb ik het ook nog van de tafel laten vallen. Ja, Jan van nou is, waarom eigenlijk uh, waarom eigenlijk zilver? Ja. Je hebt een beroep. Ja, maar... Daar rol je in. Is het zo simpel? Ja, zo simpel is het. Als ik in het meubelmakersberoep terecht was gekomen... had ik de vraag gekregen waarom hout? Te... Zeer waarschijnlijk. Waarom staal? En dan had u hetzelfde verhaal verteld. Ja, ik denk het wel. Het is je beroep. Het is, het is, je, je rolt in een, in een opleiding. Um, en dat heb je deels voor het kiezen en deels ook weer niet. Uh, je hebt ook een talent waar je geen weet van hebt... Dus op een gegeven moment rol je in een opleiding... en dan blijkt er iets in je te zitten wat tot bloei kan komen. En dan um, probeer je je weg voorwaarts te vinden uh, in dat beroep. En dan is zilver je medium. En, uh, maar u bleek talent te hebben ja, met zilver. Ja. Maar wat moet je dan hebben om zilver goed onder de knie nou te krijgen? Nou ja, het heeft niet zozeer met zilver te maken. Ik denk dat, dat, dat, dat ik een talent heb om... Um, met vormen om te gaan, daarom mee te spelen... en mijn handen aan het werk te zetten... om de dingen uh, de vorm te geven die ik voor me zie. Ja, want u kunt het met hout ook dus. Ja. Want dat blijkt uit die cirkel. Maar u zou het met alles kunnen. Maar dan toch nog, dan wil ik toch nog weten waarom u het dan toch zilver doet. Omdat u in scho Schoon woont. Ja, het is toch, toch uh, uh, zo dat als, als ik bijvoorbeeld een stuk staal in handen neem... dan vind ik het ook vreselijk leuk om daar iets moois van te maken... Uh, als ik koper in handen neem, dan vind ik dat ook leuk. Maar koper stinkt. Dus dat heeft alweer... <tie> he, daar heb ik al iets, al iets op tegen. Dus je hebt iets minder met koper. Het zilver heeft voor mij... Uh, uh, toch de aantrekkingskracht van de elasticiteit die het zilver heeft... om, om, om, om tot vormen te komen. En bovendien, het zilver heeft uh, de eigenschap tot reflecteren. En... Uh, Letterlijk, je kunt letterlijk. jezelf in zien. Ja, letterlijk. En dat kan heel vervelend zijn. Dat, dat hoeft heus niet altijd zo grappig te zijn. En zilver is heus niet alleen maar mooi omdat het glimt. Maar als je de glans van het zilver weet uit te buiten... waardoor het een extra dimensie toevoegt aan het object... dan um, denk ik dat je uh, ja, heel bewust met het materiaal omgaat. Ja. En dat geeft mij in dit geval ook veel plezier. Wanneer is dat reflecteren niet fijn? Nou, ik denk dat als ik, als ik een, zeg maar, een hele mooie, strakke eh, cilinder zou maken... als koffiepot, of om maar om iets te noemen... dan stel ik mezelf de vraag, hoezo zilver? Had ik dat nou niet liever in roestvrij staal gehad? En dan roep ik ja, graag. Want? Omdat ik Roestrij staal in dat geval een veel mooier materiaal vind. Omdat je daar jezelf niet in kan reflecteren. Nou no, ja, het is die cilinder, het is die vorm. Een vorm die alleen maar glimt, is een, een, een compleet saai object. Hmm. Hoe doe je dat nou eigenlijk, van, van zilver iets maken? Nou, Zit je dan met een hamer erop te kloppen vooral? Want dan, dat, dat gebeurt in dat filmpje. Hè? Ja, dan, dan zijn we over drie weken nog niet klaar. Oh maar, <laughs> maar hoeft niet voor te doen. <laughs> maar in ieder geval is het zo dat je hebt uh, gereedschappen om met zilver de vorm te geven. En eigenlijk zou je kunnen zeggen: wat, wat, een, wat je een keramist soms ziet doen op een draaitafel. met een homp klei, waarbij de duim en de wijsvinger van beide handen dat stuk klei omhoog trekt tot een, tot een vaas, tot een schaal. Dat is eigenlijk wat de zilversmid ook doet. Maar dan niet tussen zijn vingers en zijn duim, maar tussen een hamer en een staak. Of ja. een staak, dat heet dan een staak, maar dat is een stuk ijzer waar een bepaalde uh, vorm aan zit. En dat is nooit een pasvorm, maar een hulpmiddel om het zilver op, uh, ja, op te rammen. Zodat het echt gaat strekken, rekken en, en stuiken en nou ja, noem maar op in de richting van werk. Je vind. mag er ja, lekker op rammen. Ja, ja, ja. Het veel maar, het veel Want u ramt er ook wel eens wat in he, in andere ja, materiaal. Ja, ja, ja. Ja, je kunt er inderdaad... Een, je haar, als je een haar op een stuk zilver legt... en je laat de hamer erop vallen... dan heb je een afdruk van haar. Zo zacht is ook het zilver. Uh, maar als ik bijvoorbeeld een, een messingspijker of een messing schroef... Uh, vast smelt aan, aan een stuk zilver... en ik ga erop slaan... dan verdwijnt dat messing... dat is een, dat is een geel koper... dat verdwijnt in het zilver... waarbij ja. je dan in de oppervlakte nog steeds... Die schroef ziet of die spijker, ja. zoals je een stukje chocolade deeg in een blank stukje deeg, plet, waardoor je twee kleuren krijgt. Hadden mensen voor u dat al gedaan? Is dat gewoon een jawel? wel, maar dan op, niet op de manier zoals ik dat doe, zozeer, maar wel op een andere manier. En dat is een Japanse techniek, waarbij echt allerlei, allerlei kleurtjes metaal op elkaar worden ge, uh, versmolten en uit dat blokje wordt dan iets gemaakt. Maar ik draai de boel om, um, een beetje ingewikkeld om uit te te leggen, maar ik maak een soort collage van verschillende materialen op het zilver. En dat ter plekke sla ik erin hmm. en breng ik ook tot de vorm. Lukt het altijd? Nee. Slaat nee. het, het vaak kapot? Nou, dat is moeilijk. Kijk, die hechting van het messing op het zilver moet echt goed zijn. Wil je eh, geen ongelukken onderweg krijgen. Ja. Waardoor het losraakt en gaat schilveren. En dat gaat ook echt wel eens fout ja. Dus uh, terug in de schoothoop. En dan, en dan weer uh, smelt of zo? Nou, dat doe ik niet. Dat gaat naar de fabriek. Ja. En die moeten dat maar doen. Dat is echt high-tech werk. Ja. Wil je uw handen eens even naar voren steken? Kijk, want u, u heeft als ik, de vrij kleine handen. Ja, blijkbaar. Ja. Beetje, hoe noem je dat? Gedrongen handen. Gedrongen zo. handen. Ja. Zijn dat goede handen voor zilver? Ik weet het niet precies. Toen ik in Engeland uh, probeerde te solliciteren zo'n 35, 36 jaar geleden of zo, wat was het? Toen was er een oude man, directeur van een bedrijf... en die zei, laat je handen eens zien. Oh. En toen liet ik die zien en toen zei hij, komt u maar bij ons werken. Ja? <hij> het zijn <hij> geen pianovingers. <hij> nou, dat zegt niks. Ik ken, uh, dat zou zeggen, ken. Ik zie wel pianisten met prachtige lange handen... maar ik zie ook pianisten ja. met hele gedrongen handen. Van Dijk. Ja, ik weet geen namen, maar ik zie het voor me. Ja. Dus ja, ik weet niet precies hoe dat zit. Maar ik weet wel... Zijn, waar, waarom zijn dit geschikte handen voor zilver? Nou, in ieder geval zijn ze sterk. En ze zijn ah. groot genoeg. Maar ik weet wel dat vrouwen vaak in, een, in de zilverfabriek van Van Kemp en Begeer... niet werden aangenomen omdat hun handen te klein waren. En als ze werden aangenomen... dan mochten ze alleen maar suikerpotjes en roomkannetjes maken. Vanwege hun handen? Vanwege hun handen. Heb ik nou... Ja, nee, dat heb ik gelezen. U heeft een, een ode aan uw handen geschreven. Ja. En daarin staat dat er artrose. Dat u ja... Ja, eh, met de jaren gaan die handen wel eens opspelen. En in ja. mijn geval is dat artrose. Dat is een gewrichts uh, slijtage. Ja, ik geloof het wel. En dan staat, staat je, zijn je vingers soms op slot of je, of je vinger gaat krom staan. Kijk, die pinks die staat bijvoorbeeld krom. Dus dat, ja, dat gebeurt, maar dat is met de leeftijd. En hoe is dat voor... voor het... Dat is soms heel vervelend, maar dat, is, dat wisselt. Maar uh, daar moeten we niet te veel over praten. Uh, nee? Nee, want, nee. Hey, want is dat ook eng dan? Die, nee, zonder hoor. die handen? Ja natuurlijk, maar goed, dat het leven gaat door. Huh. Ja hoor. En ze doen het nog wel een tijd? Ja hoor. Huh. Want die handen die, die, die gaan ook wel eens on, onafhankelijk van uw geest te werk. Klopt dat? Ja, ik dat goed? ja, dat klopt. Het is, het is zo dat, uh, uh, dat, dat ik echt zo nu en dan ervaar... dat die handen uh, hun werk doen. En dat ik als het ware toekijk... En dat ik eigenlijk helemaal niet meer um, zeg maar de, uh, de regie zou zozeer in handen heb tot in details. Helemaal niet. In grote lijnen wel, want ik weet waar ik naartoe wil. Maar ik weet ook niet altijd hoe ik te werk moet gaan. Dus dan ga ik aan het werk. En dan gebeurt het onder mijn handen. En dan is er natuurlijk een soort wisselwerking tussen wat ik zie en wat mijn hersens daarop reflecteren. Maar het is toch een hele ervaring dat die handen dingen doen waarvan je zegt... Hé, hey, hier gebeurt iets en ik kijk toe. Je zit bijna gedachteloos te werken dan. Ja, het is een beetje meditatief, maar je hoort het ook wel eens van muzici. Je hoort het ook van schrijvers, schilders. en uh, De koningin heeft het ook eens een keer onder woorden gebracht toen ze werd geïnterviewd terwijl de camera erop stond. Toen was een beeld aan het, uh, het uh, boetseren. En toen zei ze, geloof ik, letterlijk... mijn handen gaan en ik kijk toe. Hmm. En dat was herkenbaar dus? Dat was heel herkenbaar, ja. ja. Grappig. Maar schrijvers hebben dat ook. Dan ja. beginnen ze te schrijven. Het boek schrijft zichzelf, zeggen schrijf ze dan ja. ja. En dat is met, met zilverkunst dus ook? Met veel ambacht. En ja, waar de, waar de handen werken, Ja. ja. Bent u altijd een kunstenaar geweest? Ja, nou, nee hoor. Ik weet het niet precies hoe dat is. Wanneer ben je een kunstenaar, wanneer niet? Kijk, ik denk dat het wel belangrijk is dat als je als, dit dingen doet, die je kunt ontdoen van elke pretentie, niet omdat ik geld wil verdienen. Ik doe dit niet omdat ik indruk wil maken. Ik doe dit niet omdat ik iemand wil plagen. Hè, dus als, als ik al die intenties eh, weghaal... en dus ondoelmatig doe wat ik meen te moeten doen... dan denk ik dat ik terecht ben gekomen bij de kunstenaarsattitude. Eh, maar lukt dat? Nou, eh, daar moet je niet te kampachtig over doen. Maar in zekere zin is eerlijkheid nodig... Uh, je hebt een kompas nodig. Uh, je moet toegewijd zijn. Uh, dus er zijn verschillende disciplines die je moet eigen maken. Uh, om ondoelmatig, heel authentiek uh, te maken wat je ja. meent te moeten maar, maken. Maar dan vraag ik nog een keer: lukt dat? Want uh, je wilt toch mensen imponeren? Of je wilt toch mensen uh, vinden die je werk bewonderen? En de, als het goed is, ook nog wat geld voor over hebben? Nee. Nee, dat is geen, dat is geen intentie. Nee? nee, nee. Het is echt zo dat ik eh, me het gelukkigst voel als ik eh, in alle rust kan maken wat ik moet maken. En dan komt de volgende stap, dat je in feite, dan neem je afstand van het stuk, want het is klaar. Mm -hmm. En soms dan heeft het een paar weken nodig om er je mee te verzoenen. Soms is het ook wel eens zo dat ik na een week of twee of drie of vier zeg... dit stuk moet eruit, want dat kan ik me niet mee verzoenen. En dat gebeurt. En dan gaat het naar de schoot. Dan gaat het echt naar de schoot. Um, maar als ik daar afstand van heb kunnen nemen... Um, dan ga je aan het werk om er mensen van ervan op de hoogte te brengen... dat je dat hebt gemaakt. En dan ga je het natuurlijk proberen onder de aandacht te brengen met de hoop dat iemand het koopt. Ja. Dus dat aspect komt erbij. Maar dat maar is in het creatieproces het maakt, absoluut niet aanwezig. En dat kompas waar u het over had, wat is dat? Ja, ik denk dat dat een, een, een, een kompas is... Uh, uh, die, denk ik, ieder mens heeft, als hij diep in zijn hart luistert... van, uh, van echt de stappen voorwaarts. Je kunt, niet, je kunt natuurlijk je hele leven niet voorwaarts zien... Ik, ik zie mijn leven vaak veel meer als alsof ik op een fiets zit. Uh, uh, de dynamo doe ik aan, het is donker. Ik kan maar met dat dankzij het lampje kan ik vier meter voor me zien. En zo fiets ik, zo leef ik. Mm -hmm. um, maar dat is wel het kompas. En het is de toewijding dat ik zeg, oké, okay, ik ga wel fietsen. Want alleen maar als ik fiets, brandt dat lampje en dan kan ik vier, vier meter voor me zien. Ja, en we zien wel waar we uitkomen. En we zien wel waar we uitkomen, klopt. Ja. En scheppen is belangrijk, dus. Heel belangrijk. Heel belangrijk. Niet alleen maar voor mij, maar ik denk voor ieder mens. Wa waarom is dat dan zo belangrijk? Omdat ik denk dat het uh, uh, een, een, een bestemming geeft aan je leven. Um, zodra je authentiek schept, um, kun je er een, een, een ervaring van overhouden: dat je, um, dat, je je, dat je je op je plaats voelt. Um, het is ook zo dat als je merkt dat mensen naar je werk kijken... en het betekent wat voor die mensen... dat dat dan ook weer met, ja, met dat scheppen te maken heeft. Want het is niet alleen maar kunstenaar, de kunstenaar die het maakt... maar het is het ook het kunstenaars oog die het ziet. Mm -hmm. En die beide ervaringen zijn van grote betekenis. Maar en u denkt dat het voor iedereen belangrijk is om te scheppen? Ja, ik denk dat het heel belangrijk is. Ik denk dat, ik denk dat het heel belangrijk is. Ik denk dat als, als bijvoorbeeld een arts in een ziekenhuis rondloopt... Ja. en... Uh, geen geneeskunde beoefent, maar geneeskunst kan beoefenen. Met andere woorden, dat hij echt met alle toewijding... en in vrijheid en authentiek kan opereren. Zonder in allerlei protocollen te moeten uh, werken. Hè, dus vrijheid is ontzettend belangrijk. Dan kan hij geneeskunst beoefenen. Uh, en dan schept hij in feite. En is er dan ook nog schoonheid in het spel? Nou, schoonheid in de wijze waarop je het doet, jazeker. Jazeker. Als, als je als arts eh, bepaalde aandacht aan een patiënt kan geven... dat misschien niet per se met zijn aandoening te maken heeft... maar eh, met zorg en empathie voor de persoon die daar ligt... dan, heb je, eh, dan ben je scheppend bezig. Ja. Nou had u het net over restaureren. We hadden het over dat zilveren schip. Is restaureren ook scheppen eigenlijk? Ja. Ja, je duikt als het ware in dat stuk en je komt de maker tegen. Dat lijkt me zo mooi. Ja, je komt echt de maker tegen. Maar dat is wat anders dan schippen. Ja, maar je gaat als het ware uh, met, die, met de oorspronkelijke maker ga je als het ware de boel weer in orde maken. En uh, je ziet hoe de maker het ooit ge gedaan heeft. Je ziet zijn streken, je ziet zijn uh, worstelingen. Uh, je ziet zijn uh, prachtige oplossingen, waar je zelf nooit aan gedacht had. Je gaat een beetje met hem in gesprek. En je gaat met hem in gesprek. En je gaat als het ware samen, ga je uh, dat stuk weer uh, in orde maken. Dus dat, dat, dat, dat restaureren is ook een scheppend proces. En hij legt je ook dingen uit over Silverstad? Jazeker, jazeker, ik heb heel veel geleerd door restauratie. Het is erg leuk. Het is ja. een echt avontuurlijk uh, gegeven. Ja, mooi. Klinkt goed allemaal. En dat doet u in Schoonhoven. Uh, waarom is dat nou eigenlijk de zilverstad? Nou, daar is niemand het echt over eens. Maar oh, ik denk niet, dat... Je, niet iedereen, dat, het wordt nou, wel... Nou, nee, het is niet, het is niet echt, echt bewijsbaar... van ja. waarom het nou de, de, de Zilverstad is. Er zijn wel een aantal componenten in de historie aan te wijzen... waaruit je kunt opmaken dat er in ieder geval een hof is geweest. De, ik geloof een, een zekere van Blois heeft daar zijn kasteel gehad... en die had een hofhouding. Nou, daar rondomheen eh, dwarrelen altijd gauw wat goud en zilversmeden... Maar er zijn meerdere plaatsen in Nederland waar goud- en zilversmeden ronddwarrelden. Um, maar het is, ik geloof dat je wel kunt stellen dat uh, uh, Nederland als een moerasgebied. waar allerlei nederzettingen, kleine stadjes en dorpjes waren. en elk stadje had er wel zijn eigen timmerman, smid, maar ook goudsmid, zilversmid. Um, dat in Schoonhoven op een of andere manier die zilversmeden zijn gebleven. terwijl in Horen en medeblik ze zijn verdwenen zijn ze in Schoonhoven blijven zitten. Maar niemand weet waarom. Ja, ja, er is misschien ook nog iets te zeggen over de 18e eeuw. Waar een zekere... Ik hoop dat ik het goed zeg in de 18e eeuw... want een jaartal is niet zo sterk. Maar in ieder geval dat er een zekere... Eh, eh, dat was een Joodse meneer. Die heette Van Gelder. Joodse familie. En in die tijd waren de Joden natuurlijk niet... Eh, of het was niet helemaal niet natuurlijk. Maar in ieder geval dat was... Die waren niet welkom om deel uit te maken van het gilde. Maar deze uh, familie is met de producten van de Schoonhoffse Zilversmede het land ingegaan. En de Schoonhoffse Zilversmede waren in staat om uh, heel efficiënt een productie op te zetten van kleine dingen. En deze familie van Gelder heeft dat in het hele land weten te verkopen. Ja. Dus je zou kunnen zeggen, nogmaals, dit, is, dit zijn belangrijke componenten om aan te geven dat er een reden is... waarom Schoonhoven de Zilverstad is geworden. Um, maar daar, zijn nog niet, hmm. uh, daar moet nog heel veel onderzoek naar gedaan. In ieder geval is er ook een vakschool, de enige van Nederland. Ja. Uh, goud en Zilversmeden worden daar opgeleid. U heeft er heel lang lesgegeven. Ja. Is dat leuk, lesgeven? Ja, dat is ontzettend leuk. Uh, zodra je gaat lesgeven, ontdek je dat je he heus een heleboel weet en kan. Maar je ontdekt ook zoveel dingen die je niet weet... Dan? En dan nou dat is misschien wat ingewikkeld om uit te leggen... maar zodra je uh, uh, met studenten te maken hebt die zeggen... meneer, ik wil dat en dat maken, wat ik nog nooit gemaakt heb... dan ga je als het ware met die student dat maken. En dan leer je door dat met hem uh, te doorlopen, dat proces... Uh, een heleboel aspecten van het Silversmede erbij... En dat lukt dan ook? Ja, ook al, al heb en, je het nooit en ook de dingen die fout gaan, leer je. Hm. Dus dat lesgeven is een, is een ontzettend uh, uh, prachtig gegeven. Ik ga even iets zeggen tegen de luisteraars... want het duurt nog maar een minuut of twee, drie dit gesprek... en uh, dan komt het hoorspel, het bureau. En om twee minuten over één gaan wij weer door met Casa Luna... en dan, uh, dan hebben we het over kunst. Uh, over zilver misschien ook wel... Uh, wij zijn ja En ook over, over sieraden trouwens. Wij zijn benieuwd naar uw verhalen over een zeer uh, dierbaar kunstvoorwerp dat u thuis heeft. Of een sieraad. En ook als u ooit iets heel moois voor iemand anders gemaakt heeft. Uh, iets persoonlijks, iets belangrijks, misschien wel iets troostrijks. Dan, dan zijn we heel benieuwd naar uw verhaal. En u kunt ons bellen. Dus als u iets heel moois heeft op dit moment. Waar u zeer aan bent of iets moois gemaakt heeft ooit voor iemand anders. 0800-1121 0800, 1121, 0800 1121. U kunt mailen naar casaluna.ncrv.nl en u kunt twitteren naar hashtag Casaluna. Uh, wij hebben die Facebookpagina al een paar keer genoemd. Dat ga ik nu nog een keertje doen. Want uh, ik ga zo, zo meteen aan het begin van de, van de tweede uur uh, zelf ook een verhaal vertellen over een sieraad. Uh, dat heb ik zelf niet, maar dat heeft mijn broer en mijn schoonzus. Er zijn er eigenlijk twee van. Uh, maar die, die foto's daarvan die zijn nu al op Facebook te zien ook. Dus als u dat wilt, dan komt het verhaal er zo meteen bij. kunt u nu vast even kijken op de Facebookpagina van Casaluna. Uh, Jan van Nauwhuis... Uh, Zit er alweer iets in uw hoofd? Iets wat u wilt gaan maken? Nee hoor. Nee? Nee. Het begint altijd met uh, gewoon met die handen? Nee, nee, nee, nee. Ik denk, we zitten nu in een hele drukke tijd. Uh -huh. um, en ik denk dat als, ik, uh, als we in januari terechtkomen... en ik uh, rustig mijn atelier ga, flink ga opruimen... dat er dan vanzelf wel weer dingen komen die ik graag zou willen maken. Ja, we horen u nu weer die geluiden volgens mij, hè? Die goudsmit of silversmidsgeluiden... Um... V vernieuwt u zichzelf nog? eigenlijk? Gebeuren er nog hele nieuwe dingen? Ja, ik, ja dat, dat, dat zeg ik, ik houd me niet zo erg mee bezig. Maar ik denk dat als je naar mijn collectie kijkt... dat um, er sprake is van een uh, wisseling van uh, expressies. En of dat nou vernieuwing genoemd moet worden, dat moet anderen maar beoordelen. Mm -hmm. Maar in ieder geval is het een, um, is het een vrij diverse uh, oeuvre wat ik heb uh, neergezet... In de afgelopen jaren. En wellicht gaan we nog eens andere dingen doen, maar ik weet het niet. U gaat nog wel door in ieder geval. Het nog niet. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja. Ja, ja, Als je er één keer mee bezig bent, dan ga je ermee door. Jan van der Huis, heel bedankt voor uw komst naar Casa Luna. Veel plezier morgen in die nacht van het zilver in Schoonhoven. Het begint om half zes. Uh, ik dank iedereen voor het luisteren. Uh, om twee minuten over één zijn wij dus terug met Casa Luna. En nu maken wij plaats voor het hoorspel Het Bureau. Tot zometeen. Ik? ik, ik, ik, ik, ik, ik. En ik, ik ben niet alleen. Telefoon, jij. Een CRV. Het Bureau. Hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voskuil. Boek 1, aflevering 30, 1960. Kom je aan tafel? Waarom moet jij nou ineens naar Marken? Om verhalen op te nemen. Wil je niet praten soms? Jawel. Oh, ik dacht het. Ik dacht dat het niet zo vriendelijk klonk. Ik ben ook niet vriendelijk. Niet vriendelijk? Waarom ben je niet vriendelijk? Wat heb ik je bestaan? Dat weet je heel goed. Dat weet ik niet omdat je als een idioot tekeer bent gegaan over die bandrecorder? Als een idioot tekeer gegaan? Omdat ik zo'n rot ding niet in mijn huis wil hebben... zeg jij dat ik als een idioot tekeer ben gegaan? Mag ik dat soms niet? De pest hebben aan die rottechniek? Vind je dat niet aardig meer soms? Dat ik daar de pest aan... Is dat nou ineens dat ik als een idioot tekeer ga? Vroeger vond je dat anders wel aardig. Toen vond je het nog wel aardig dat ik zulke dingen niet in huis wilde hebben. Toen je nog niet op dat rotbureau was... toen vond je het vanzelfsprekend dat ik daar de pest aan had... Waarom ben je nu ineens zo veranderd? Waarom mag ik daar ineens niet meer de pest aan hebben? Je mag alles als je maar geen ruzie maakt. Ik? Ruzie maken? Wie maakt er nou eigenlijk ruzie? Wie geeft er nou zo'n rot antwoord als ik vriendelijk vraag wat jij op Marken gaat doen? Of mag ik dat soms ook al niet meer vragen? Ik ga dus naar Marken om verhalen op te nemen. En mag ik misschien ook nog weten waarom je daar ineens verhalen op moet nemen? Omdat Bertha me dat heeft opgedragen. En waarom heeft Bertha je dat dan opgedragen? Beerta heeft toch ook de pest aan bandrecorders? Wil jij me daar geen antwoord op geven? Omdat ze in Vlaanderen verhalen op de band hebben opgenomen... wil Beerta dat ik het hier ook probeer. En nu heeft hij iemand ontmoet die weer iemand anders kent... die op Marken woont... En die kent weer een aantal oude vissers die verhalen kunnen vertellen. En dat heb ik dus vanmiddag pas gehoord. En daarom heb ik die bandrecorder meegenomen om wat te oefenen. Omdat ik nog nooit eerder met zo'n ding iets heb opgenomen. Dat is alles. En waarom kon je dat dan niet gewoon meteen vertellen? Moet je niet oefenen? Je mag toch niet oefenen? Maar je moet toch oefenen? Of moet je soms niet oefenen? Ik hoef niet te oefenen. Ik doe het zo wel. En waarom zei je dan eerst wel dat je moest oefenen? Je laat het toch niet om mij? Natuurlijk laat ik het om jou. Dacht je dat ik nog zo'n rotzooi aan mijn kop wil hebben? Dan wil ik dat je gaat oefenen. Ik heb geen zin om te oefenen. Maar ik wil dat je oefent. Anders betekent het dat je nog boos bent. Straks. Wanneer straks? Als ik de krant uit heb. Als je het dan ook maar doet. Godverdomme. Eerst mag je niet oefenen, dan moet je oefenen. Ik wil helemaal niet meer oefenen. En ik wil ook horen hoe mijn stem klinkt. Heb je niet hooi geroepen? Wat heb je daar? Wacht even. Je hebt daar toch geen bandrecorder? Je hebt daar toch zeker geen bandrecorder? Ja? Je bent er toch niet aan het opnemen? Zeg niet zo. Doe uit dat ding! Doe, doe uit! Waarom? Omdat ik dat wil, omdat ik die rotzooi niet in mijn huis wil. Uit, zeg ik je. Ik vind het verschrikkelijk. Het is helemaal mijn stem niet. Het is je stem wel. Het kan niet. Zo is mijn stem niet. Zo, zo praat ik niet. Het is precies je stem. Zo praat je. Maar zo wil ik niet praten. Je kunt het er toch zeker wel afknippen? Ik wil niet dat het op die band blijft. Het, het kan er toch nog wel vanaf. Ik zal het uitvegen. Doe dat dan, want zo wil ik het niet. Ik wil niet dat mijn stem zo op die band staat. Veeg het uit. Ik begrijp niet dat je tenminste niet geïnteresseerd bent. Zo horen anderen je stem. Zo horen anderen mijn stem niet? Hoor je me? Zo horen anderen mijn stem niet. Ik wil het niet. Wat doe je nu? Ik veeg het weer uit. Is het dan weg? Ja, natuurlijk is het dan weg. Als je het uitveegt, is het weg. Daar is het water. Daar is de Koning van het bureau in Amsterdam. Koning? Ik dacht dat er een dokter weer daar zou komen. Ik ben zijn rechterhand. Een van zijn rechterhanden. Omdat de inspecteur dat zei. Jochie, dat is een gelukkie. Ik was dat prentje jaren kwijt.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 Van Altena, Koning. Koning. Een volendamse naam. Maar ik ben geen Vorendammer. Zal wel niet. Wil u misschien een kopje koffie? En waar is het nou feitelijk voor? Is het voor de krant? Nee. Omdat ze hier wel eens komen van de krant. En daar hebben ze op het eiland een enorme aan. Daar zijn ze kopskuw van. Nee, het is voor het archief. We nemen die verhalen op om ze te bewaren voor het nageslacht. Dat ze niet verloren gaan. Een soort bibliotheek? Zoiets, maar dan van geluidspanden. Eerst maar een kopje koffie. Ja. U kent meneer Beerta niet? Nee, de inspecteur belde me op of ik dokter Beerta van dienst wilde zijn. Ik ben onderwijzeres. Dus u kent het bureau ook niet? Nee, eigenlijk niet. Meneer verzamelt die verhalen voor het archief. Oh, is dat het? Ja, ik dacht al, waar hebt u die nou voor nodig? Voor het archief. En waarom komt u dan op Marken? We komen overal. Het is de bedoeling om het hele land stelselmatig af te werken. zodat ze later weten wat voor verhalen er vroeger verteld werden. Oh, op die manier, Ja. Nee, we dachten even dat het uh, misschien voor de krant was. En daar houden ze hier niet zo van. Nee, het is niet voor de krant. Bent u allebei van Marken? Nee. Wij zijn van Monikendam. Maar mijn vrouw is hier onderwijzeres. Dus zodoende... Mijn man werkt dan nogal. Maar u kent de mensen hier wel? Iedereen kent hier iedereen. Het is feitelijk één grote familie. Woont u hier al lang? Acht jaar. Daarvoor woonden we in Monnikerdam... maar toen konden we dit huis krijgen. Ze zijn laat... Ze komen wel. Ik heb er vanochtend nog twee gesproken. Hoeveel komen er? Drie. Drie oude vissers. Vindt u goed dat ik de bentecorder vast opstel? Dan kunt u ook even uw eigen stem horen. Hmm. Hebt u al zo'n ding gezien? Nooit. Maar ik heb er wel eens van gehoord. Eigenaardig. Het is een mooi ding. Ja. Yeah. Oh. Nou. Bah. Oh. Kerst komt niet. verhindert? Zal wel. Wilt u nu een stukje horen? Dag Jan. De complimenten van mijn opa. En dat er niet kan komen. Dat is jammer. Doe de groeten maar. Spreek hem nog wel. Commandeur komt niet. Dat was Jan. Dan hebben we alleen scouter nog. Maar dat is wel de beste. Dat is de beste. Zal ik het dan even laten horen? Je niet hoi geroepen. Dat is mijn vrouw. Dat had ik moeten uitwissen. Wacht Hebt u al zo'n ding gezien? Nooit. Maar ik heb er wel eens van gehoord. Eigenaardig. Het is een mooi ding. Dat mijn stem... Ja hoor. Dit te geloven. Nou, zo zie je maar. Wilt u misschien nog een bakje thee? Oh, ik weet het niet, maar ik heb zo'n idee dat Scout ook niet komt. We wachten nog een half uurtje. Wanneer die er dan nog niet is, dan is er wat tussenkomen. Opa, en die blonde jongen. Hier, vooraan bij de fokkenschoot. Opa, zeg nou wat. Die jongen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 De, best. dat is de beste. wel de beste. Doets de beste. Doets de beste. Goed het niet. Wat heb ze voor idee dat scout?